Het is al een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord hoor, wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening en dan zei de sergeant... Nou mogen jullie allemaal één keer raden, van 1 tot 26, om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de honderdjarige oorlog moest geweest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij, hoe vind je het bij het leger? Ik zeg, ik vind het niet. <lacht> hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij, ik geloof ook niet dat het er is, jongen. <lacht> of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet, wij alleszins niet... Wij kregen toen trouwens maar twaalf maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al, wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man, de eetzaal, binnen... Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven. Het was een heel belegen man. Drie sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. <lacht> Iemand die tussen twee gerechten in gauw zijn nummertje komt doen. <lacht> Weet je veel als je pas één avond bij het leger bent. Maar toen ging die bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. <lacht> Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. <lacht> Hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet. Maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappelen wel. <lacht> maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant... die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje... Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik, alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. <lacht> zo kan het niet blijven gaan, hè? schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had dat wij spontaan in rijen van drie gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen, riep hij. Er was een bereidwillige soldaat. Die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. Ja. ...met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen zes keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een zevende keer de bocht nam... ...toen schreeuwde die sergeant zo hard... ...dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. GELACH Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij, een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen. GELACH Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet... Natuurlijk niet. In zestien seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar stik? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. Wij hadden toen nog elf maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots. Het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. Eén keer heeft de dus Zieman het record van 45 seconden gehaald... ...maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. <lacht> het ding schoot in een hoek van 90 graden. <lacht> toen kwam toevallig juist de major daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen... ...naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant... ...vallen die Engelse dingen mee? <applaus> Jawel, mijn major zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons... ...en hij liep het oefenveld over... ...kaarsrecht zoals dat van majoors in de boeken staat.